Oh, oh, oh, niet vallen, Hanneke. een uh... stokje draaien, dat mag. Dat is als best zo. Dus gaan we nu een klein stukje rijden. Naar een plek die jij niet kent en waar je Pieterken ons nooit kan vinden. Avanti. Ja, ja, ik ben er... Guido is er nog niet. Ik heb alles en iedereen opgebeld. Haar moeder, Beekman, alle ziekenhuizen. Niemand weet van iets. Ja, kom binnen, kom. We hebben geen tijd te verliezen. We moeten Hannelore gaan zoeken. Dat doen we direct, Peter. Maar laat we eerst eens nagaan of je niemand vergeet. Ik weet. zou niet weten wie. Ja, bijvoorbeeld haar kapper of... of de ja, die zouden haar toch niet opbellen om direct te komen? Een of andere vriendin. Misschien. Dan had ze dat wel gezegd. Een vriend. Wie zei daar straks aan de telefoon dat ik haar moest vertrouwen? Peter, het een sluit het ander toch niet uit, hè? Een vrouw kan gewoon een vriend hebben die Ja, ja, man. als het een man is grijk, hè, ja. Zo gelijk, echt? Ja, doe nu niet moeilijk, hè. Je verstaat mij wel. Ik... Peter. Wacht eens. Wat? Ze zal toch niet. Uw telefoon. Waar staat uw telefoon? Ja, nog altijd op dezelfde plaats, hè, Pieter. Je weet toch waarmee... Ah, Pieter. Wat ga je nu doen? Is er ook iemand waar dat... Sst! Ai, ai, ai. Niet thuis. Wie? Stefan Krijtes. Ja, dan is ze daar alvast ook niet. Ja, dat is niet zeker. Ik vertrouw die charmeur voor geen haar. <laughs> Hij heeft vroeger al eens iets gehad met Hannelore... voor ik haar kende... Ah, ja? Ze heeft me zelf verteld dat hij nu nog op haar geilt. Vooruit, doe je jas aan, we rijden naar de coupure. Naar de coupure, maar ik Pieter. Daarom hij haast u. Maar, maar je zegt zelf dat hij niet geilt. Alsjeblieft! Leg het nu niet uit, hè? Elke seconde kan er één te veel zijn. Ah, Pieter, houd toch op! Krijtjes is er niet, dat zie je toch? Dat zie ik juist niet. Achteruit. Hey Pieter, wat ben je van plan? Pieter, je gaat er niet. Pieter, in godsnaam Ik wil weten hoe het hier zit. Maar dat is inbraak. Wat doe je als Stefan dat ontdekt en aangifte doet? Ja, ik vraag me af wat ik zal doen als hij geen aangifte doet. Wat is dat nu voor redenering? Als hij het niet signaleert, heeft hij wat te verbergen. En mijn kop eraf als dat niks met het hadden loren te maken heeft. Pieter, jij draaft gewoon door, hè? Dat zijn louter speculaties. Je hebt geen poot om op te stappen. Daarom dat ik u heb meegebracht. Oeh. Geef me eens een zetje. Pieter. En door het vesten naar binnen te en Laat het, het vooruit gaan. Ben... Nee. Zelfs kom neem van de buren Geen denken aan. Ik. Brigadier. Het is een bevel. En laat dat denken maar aan mij over. Kom, ga naar binnen. Hop. Hi, hop. Oh. <middelijks> <middelijks> Dag, poesje. hm <Stephans>? Mhm. <middelijks> Stefan, wat doe ik hier in dit hok? Waarom heb je mij vastgevonden? Waar zijn we, Stefan? O, zoveel vragen tegelijk, zeg. Om met de laatste te beginnen. Ik heb toch gezegd waar ik u naartoe zou brengen? Een plek waar niemand ons kan vinden. Mijn atelier, ver buiten bruggen, ergens in godsvrije natuur. Wat zeg je van, plan? En jij? Stefan, ik heb u niets misdaan. Nou, heb ik dat dan gezegd? Laat mij gaan, toe, laat mij gaan. Goed, goed, goed. Maar je weet onder welke voorwaarden. dat kan ik. Ik heb een man, ik heb kindjes, ik kan hem toch niet verraden. Oh, verraden, verraden, is een groot woord zeg. Eén keer nog eens helemaal van mij zijn. Ja, maar is het niet eerder het koesteren van een mooie herinnering dan, dan verraad? Nog één keer was vroeger Hanne. Je bent weer vrij. Ik kan het niet. Maar ik zal heel lief zijn, echt. Ik, ik zal u helemaal geen geweld aandoen. Nee, nee, nee. Is die mannen dan zo weinig waard, Hanne? Hoe zo weinig waard? Dat je Danny voor hem over hebt? Maar ik bedreig hem niet. Nee, maar ik bedreigt wel zijn leven. eens. Als de de je pa? niet doet wat ik vraag, dan gaat hij eraan. Dan begrijpt je toch? Maar stop nee. Nee, moet moeder niet o, doen, Ik niet doen. Sss, ik zal niet aarzelen, Hannepan. Daarom Denk er maar eens goed over na. Ik geef nog twee uur. Laat zien dat je van mij houdt en ik spaar van je. In het andere geval... Ja. Over de manier waarop geloot in goud kunt veranderen. Dat is toch niet normaal, hè, Guido? Ja, inbreken bij iemand van wie je alleen maar vermoedt... dat hij aan een Lore gekidnaf heeft, hè? ja, dat natuurlijk wel. Nee, ik moest toch iets doen? Begrijp dat dan toch? En ik blijf erbij dat je een onverantwoord risico hebt genomen. Ik heb alle sporen uitgewist. Ja? En die gebroken eruit dan? Ja, komt van de wind. <laughs> dat kan toch, in december? Ja, ja. Als een van onze mensen er was op uitgekomen, hè, Pieter? Ja, als, dan... als... Als de lucht valt, zijn alle mussen dood. Nee, en had er dan nog iets opgeleverd. <laughs> maar nee, niks, naraan. Die boeken toch? <laughs> Belangstelling hebben voor alchemie, dat is geen misdaad, hè, Pieter. Ja, maar het bewijst wel dat Stefan een gek is. Ja, wow, is dat niet een al te voorbarige conclusie? Ja, wie leest er nu in godsnaam zo'n onzin? Ja. <laughs> dat is iets waar ik zal aan denken als ik jou nog eens mijn playboy zie. Zeg, zei het gemoe? Waarom? Omdat uw grapjes nogal belegen worden. <laughs> De vette vispoort. Niks. Wat niks. Ik had gehoopt licht te zien branden. Ja, ze slaapt misschien al. Ja. Komt nog eventjes mee binnen. Vijf minuten. Oké. Okay. Joe, kom maar binnen. Wat is dat? Het is een brief? Hier op de grond? Van Anne Lore? Ja. Van één staat erop, getipt. Hebben zier. En? God.